Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakanties van de Tweede Kamerleden zitten er bijna op. Morgen moeten ze weer aan de bak. Het COA, dat de opvang voor asielzoekers regelt... hoopt dat ze gelijk gaan kijken naar de spreidingswet. In dat voorstel staat dat gemeenten nieuwe opvangplekken moeten regelen, zegt het COA. De spreidingswet ligt nu voor in de Tweede Kamer, kan behandeld worden. Als dat nu niet gebeurt, dan moeten we wachten op de verkiezingen. Op de uitslag, op de formatie. En op de komst van een uh, nieuw kabinet met een nieuwe bewindspersoon. En dat kan dus nog best wel even duren. Als het niet snel wordt opgelost, dan blijven mensen in de noodopvang zitten. Zoals in hotels, boten en hallen. Bedrijven die veel olie en gas verbruiken... krijgen veel meer belastingvoordelen dan we dachten. Milieuorganisaties onderzochten het. Volgens hen betalen grote bedrijven bijvoorbeeld veel minder accijns en energiebelasting. Bij elkaar opgeteld scheelt het ruim 37 miljard euro belastinggeld. En het is ook niet eerlijk, zegt een van de onderzoekers. Dit is daadwerkelijk een, on, een oneerlijke concurrentiestrijd. Waarom zou een industriële bakker bijvoorbeeld, die levert aan de Albert Heijn... minder energiebelasting hoeven te betalen per kuub dan een ambachtelijke bakker om de hoek? Het ministerie van Klimaat en Energie is wel bezig met een plan om de voordeeltjes af te bouwen. Er is een hoop schade in grote delen van Spanje... doordat het flink heeft geregend afgelopen weekend. Onder meer in Madrid was code rood afgegeven. Op meerdere plekken waren overstromingen en tienduizenden mensen moesten verplicht thuisblijven... en het liefst op een zo hoog mogelijke verdieping. Er zijn nog steeds veel problemen op wegen en in het OV. Waarschijnlijk is op het platteland de oogst verwoest... En over de Amsterdamse grachten kun je lekker varen... maar wist je dat je er ook goed kunt vissen? Als dan de Partij van de Dieren ligt, komt daar een einde aan. Zij vinden het zielig dat de vissen met een haak uit het water worden gehengeld.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 Goedemorgen van Zandvoort op deze uh, zaterdag, de 2e september. We gaan, uh, goedemorgen Zandvoort, we hebben een vol programma. We zitten in Rabbel, dus als je wilt komen radio kijken of koffie drinken, kom gezellig langs. Je kan ook gelijk een beetje naar uh, de race kijken die al uh, lopend is. Uh, dus kom gezellig langs in Rabbel. Wij gaan vandaag praten over uh, Voedselbos, de Rommelmarkt in Oud-Noord. Carina Veer is op stap geweest met een vogelaar in uh, de park Zuid-Kennemerland. In de tweede uur praten wij met Marcel uh, van Buscher en David Molenburg over het afgelopen circuitweekend. Wat is er gebeurd in de horeca en wat is er gebeurd in, uh, in het dorp en op het circuit. Carina Veren deel 2, ook weer met de vogelaar, wat is een prachtig stuk. En uh, daarna praten we op, over Open Monumentendag op 9 en 10 september. En ik heb net gezien dat er 11 en 12 ook wat te doen is. Dus uh, dat is genoeg te doen. Uh, als eerste praten we met Mark Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Er, was een heel enthousiast, er is een heel enthousiast stuk in, uh, in de Zandsoorskrant over een voedselbos. Uh, Klopt. Markante namen zijn daarbij. Uh, uh, Victor Bol, uh, uh, Bram Molenaar, de klimaatpiraat en jij. En, uh, hoe heet de fotograaf ook alweer? Kees Stedeman. Kees Stedeman staat er ook nog bij. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Nou ja, het is, weet je, van het een komt het ander. Je gaat dus een potje honing halen bij Victor en je, en je praat erover. En we zijn allebei van de van duurzaamheid en, en uh, planten enzovoort. Dus uh, ik opperde op een gegeven moment het plan, of tenminste dat ik bezig was om te kijken of ik ergens een voedselbos kon, uh, kon beginnen. Victor is veel praktischer dan ik ben. En die wist gelijk een landje. En die wist gelijk van die kan er wel bij, die kan er wel bij. En dat is, dat is een groepje geworden. En nou, we hebben ons oog laten vallen op een, op een landje in Noord. En dat is een prachtig stukje land. wat geen uh, Natura 2000 uh, land is. Eigenlijk een stukje braakliggend. tussen de flats op de Keesemstraat en de Manege. Naast een klein voetbalveldje daar. Daar staat ook nog een stukje. Is dat een beetje. Uh, de, de dat gaat naar uh, PWN toe. Naar de, ja, en dan heb je de schel... laatste flat van, uh, van de Keesomstraat. Klopt. En dan zeg maar richting uh, um, Landjes. Richt, richting Landjes heb je ook nog zo'n uh, zo schelpenpadje. Dus eigenlijk links van het schelpenpad. En dan, dan wordt het een bosje. Ja, dat is waar, maar je moet, je, moet, je, je moet rustig beginnen. Maar toch is het. Ik denk, nou, we schatten in. We hebben het niet echt uh, specifiek op gemeten, maar denk 50 bij 50 meter. Dus het is een hartstikke leuk bosje om, uh, om zoiets te doen. En uh, er is niet heel veel grond in Zandvoort die daar geschikt voor is. Dus dit is een prachtig mooi stukje. Nee, dan zit je al gauw in uh, beschermd gebied. De, bijvoorbeeld bij de Françoisstraat, daar kan je niks doen. De, nee, er zijn klopt. wel wat landjes achter, maar je mag eigenlijk helemaal niks. Nee, nee dat klopt. Dus dit is, uh, dit is een uitgelezen stuk grond. En uh, we zien het helemaal zitten. Dus we zijn aan het uh, lobbyen en uh, vragen en uh, verzoeken indienen bij de gemeente. Uh, op dit moment wordt daar, uh, wordt daar mee gepraat. Even kijken of het mogelijk is. Het lijkt ons... Uh, ja, het is, uh, kijk, een voedselbos is... Aan alle kanten uh, uh, uh, uh, snijdt het mes. Het is, het is een, een prachtig uh, ding wat ergens in de jaren tachtig begonnen is in Engeland. Eh, daar, is het, uh, daar is het gestart. En onderhand, als je, als je het intypt bij Google hoeveel voedselbossen je krijgt in Nederland. Dat is niet normaal. Die, die, uh, die voedselbossen? Um, ik, ik, zie dat die, ik zit nu even met mijn hoofd op dat stukje grond uh, uh, ja, uit te tekenen wat, wat je daar kan doen. Ja. Die um, voorzien in, in uh, dingen die je kan eten, voedsel. Ja. Uh, hoe, hoe ga je dat in, in, in zijn werk zetten? Want uh, ik lees appelbomen, kersenstruiken, noem maar op. Ja. Uh, op dat stukje zou je echt beperkt een aantal dingen moeten neer kunnen zetten. Nou ja, het is beperkt, maar uh, uh, uh, er zijn ook heel veel mensen die uh, eigenlijk een tiny voedselbos beginnen in hun tuin. En, en dat is natuurlijk nog veel veel kleiner. Mm -hmm. Dus ook dat gebeurt. Uh, het gaat erom dat je eigenlijk, uh, net als in een gewoon bos, in een, in een, zeg maar een oerbos of in uh, regenwoud. Uh, je, kan het, je kan zeggen van er zijn drie lagen in zo'n bos. He, je, hebt de, je, hebt de, je hebt de grondlaag. Dus de kruiden in dit geval. He, bij een voedselbos zijn dat kruiden. Wilde tijmen en weet ik wat allemaal. Dan heb je een struiklaag. En dan heb je een bomenlaag. En die, die houden eigenlijk elkaar in stand. En uh, het mooie is dat je, dat je behalve voedsel krijgt. En andere dingen. Je hebt ook uh, de biodiversiteit. Mm -hmm. uh, is uh, waanzinnig in zo'n voedselbos. En het vergt eigenlijk geen onderhoud. Je, laat het, je plant het en je laat het groeien zoals het is. Je laat het groeien zoals het is en je plukt er letterlijk de vruchten van? En je plukt er letterlijk ja. de vruchten van, ja. Um, er zit ook een, een, een, een educatief stukje aan, heb ik begrepen. Dat je uh, toch wel wil laten zien aan, aan misschien aan schoolkinderen of aan oudere mensen of aan uh, zandvoortes uh, van die leeftijd. Voor jouw kom eens kijken als het, uh, als het zover is. Ja, ja dat is. Uh... Kijk, dat bedoel ik met het mes snijdt aan vele kanten. Het, zeg maar, het educatief stukje. Je, je, want je zet overal houten bordjes bij wat het is. Dat, is. dat is dillen, dat is watermunt enzovoort. Want we moeten natuurlijk wel naar planten toe die op zandgrond groeien. Is dat speciaal? Ja, dat is anders. Want uh, uh, laten we zeggen, een perenboom... die kun je heel goed in kleigrond zetten, maar niet op zandgrond. En appelboom weer wel. Dus we, uh, we zullen echt moeten kijken van... Uh, naar voorbeelden ook he, uh, ja. van voedselbossen in Duingebied uh, op de eilanden zijn die ook op Tessel en Schier ja. uh, dus we, uh, het, is, het is anders dan een voedselbos laten we zeggen in, uh, in Amsterdam dus je moet eerst op onderzoek uit uh, wat je nou eigenlijk in zandgrond kan, uh, kan planten klopt zijn we al een eind mee, ja, ja, maar we moeten natuurlijk op en het, het is grappig. We hebben dat stuk uh, uh, stond uh, twee dagen geleden uh, in de Standaard met de mailadres eronder en we krijgen allemaal mailtjes van mensen met expertise die erbij willen en dat is hartstikke leuk. Is een uh, voedselbosclub. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Ja. ja. Nou ja. Um... We lezen in diezelfde Zandvoort-krant uh, dat wordt wil vergroenen en ja. uh, de gemeente staat daarachter. Klopt. Het zou een logische stap zijn dat ze dan met jullie akkoord gingen. Ja. Ik hoop het. En dat is natuurlijk... Hè. Je weet nooit wat, wat de achterliggende uh, gedachten zijn. Hè. Ze moeten er natuurlijk van vele kanten bekijken. Maar ik hoop het wel, want ik, ik zie eigenlijk geen nadeel. Want behalve dat educatief stuk kan je ook prachtig mooi een sociaal stuk erin. Uh, hè, de, uh, je, uh, je zet op Facebook en Instagram of wat dan ook... Zet je wat er uh, wat geplukt kan worden, wat er uh, geknipt kan worden. En er komen mensen en wie weet... Uh... Is je bos leeg? <laughs> Nou, dat zal niet zo snel gebeuren. Uh... Nou, ik, volgende week is er uh, in, uh, in Heemstede uh, Olmhorst. Olmhorst, dat is uh, heel erg Ja, Heerlegoorst. Die, die kant op ja, zo. En ja, ik, die, ja. Daar reek gisteren voorbij. En daar is het volgende week Open Plukdag. Open Plukdag. Maar dat is ja. ook een wat groter bos, geloof ik, hè? Ja, dat is gigantisch. En dat is al heel oud, hè? 1850, ja. weet ik veel wat. En dat is langzaam ook gegroeid. Het is een waanzinnig systeem. Maar dat is natuurlijk, uh, je moet daar wel uh, per kilo betalen. Of je hebt een boom geadopteerd en daar pluk je. Is dat onder, is een ander systeem. Ja, ander systeem. Maar ik vind het een beetje vergelijkbaar. Ja, alleen uh, ja. dat het dat dan betaalt. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk ook gigantische uh, opbrengst. Ja. Aan, aan, aan groenten en fruit en, en, en dingen die geteeld worden. En hier is het dus wat kleiner. Maar... Dat is wel grappig als je zegt: van Nou, kom uh, ja. aardbeien plukken of uh, ja. whatever. Ja, dat is wel grappig. Ja, en wie weet, weet je, mensen plukken, mensen praten. Misschien gaan ze wel samen koken, je weet het niet. Nee, dat is het sociale aspect. is het sociale. Van. Ja, dus het mes snijdt aan alle kanten. En, uh, en ja, die biodiversiteit vind ik zelf ook een heel belangrijk ding. Hè. We zijn, uh, kijk, we, uh, op, een, op een groot stuk uh, grond met, uh, met mais of met graan of wat dan ook, hè. dat is een, een monocultuur. Daar, ja, we putten daar de grond uit. En dit, hier gaat dat niet gebeuren. Is, is, herstelt dat beter? Of? Ja, dat herstelt, dat houdt elkaar in evenwicht. Uh, door, die, door die drie verschillende lagen. Mm -hmm. Dus het is een hele andere manier. Waarschijnlijk natuurlijk ook gewoon minder opbrengst dan dat je alleen maar één nut ja, ja. Zal, uh, zal telen. Maar daardoor heb je niet te maken... Uh, met al die ziektes die je weer moet bestrijden met uh, Allerlei bestrijdingsmiddelen. Ja, ja. Is er langs de kust een, een voedselbos? Uh, nou, niet op het vaste land zover wij nu zien. Maar we moeten er nog echt beter in duiken hoor. Ik, maar, ik, ik kan hem ook niet voor de geest halen, nee. dus daarom uh, vraag ik het ook. Maar wel op de eilanden. Ja. En, uh, dat is, uh, en dat gaat goed? Dat gaat hartstikke goed en die gaan we ook uh, zeker bezoeken. Nou, ik ben, ben wel benieuwd, wat daar. Uh, hebben jullie al een, een, een plantplan? Uh, ja, nou, Victor... Uh, Victor, Victor, Victor bijenplan <laughs> Ja, <laughs> nou, er, komen, er komen zeker ook bijen, want uh, dat is... Maar uh, nou, die kan je niet in het wild laten staan. Uh, Ik weet niet hoe hij, hij dat doet. Dat, dat, dat is zijn expertise. Uh, en dat... Maar dat uh, uh, ja, die heb je ook nodig natuurlijk. Hè. Je, hebt die, uh, je hebt die nodig om... Uh, je hebt natuurlijk ook bepaalde soorten appelbomen, laten we zeggen, die, die zichzelf bestuiven. Of, maar je hebt ook de insecten die, nodig om, om je hebt ook te ook insecten nodig. Ja. Hè, uh, er staat er een hartstikke grote muur uh, van de Duitsers nog. <laughs> daar een daar prachtige uh, bijvoorbeeld druiven tegenaan. Ja, die bestuiven zichzelf. Ze winnen windbestuiver. Maar de meeste planten hebben toch die, die insecten. Je hebt toch nodig. De insecten nodig, ja, ja een paar insectenhotels. Ja, klopt. En uh, die hebben het heel moeilijk. Dus het is uh, alleen ook mooi dat die, uh, dat die er voordeel bij hebben. Het werkt dus eigenlijk alle kanten op. Hè? Het werkt voor, voor insecten. Het werkt voor uh, ja. de, de vergroening. Uh, ja. Het werkt sociaal. Ja. Dus eigenlijk kan het niet mis. Lijkt mij ook. Als je hier tegen bent, dan, <laughs> dan ben je een monster. Nou ja, je zegt zelf al dat je een hoop respons krijgt uit het ja. stuk van de krant. Ja. Dus uh, dan wordt het een grote club. Zeker, ja. En ook politieke partijen die reageren op, die, op dat mailadres. Nou, ja, Dat is echt wel nou, dan, bijzonder. Dan, dan moet het wel goed komen. Ja, dat denk ik ook. Uh, hebben jullie al een beetje een richtdatum? Of wacht je echt af wat de gemeente gaat doen? Ja, je moet eerst... Kijk, het is een beetje kip en ei verhaal. Moet je eerst helemaal erin duiken en het plan klaar hebben en dit en dat? Of moet je eerst toestemming hebben? Ik, he, Dus eigenlijk we zijn we voorzichtig bezig. Uh, maar uh, ja, die toestemming moet eerst... Ja, Victor Kennan is hij al half weg. Die is half weg met zijn plan, ja. die, heeft de hele, die heeft de hele tekeningen en dat zijn zwart zijn kunstwerken geworden. Ja, ja. Nou, ik ben zeer benieuwd en we houden ons zeker op de hoogte. Uh, Mark, bedankt voor het uh, uh, gesprek en de informatie die je uh, uh, gespuit hebt. Mensen die wat willen weten, kunnen in de krant, uh, uh, de krant, jullie mailadres uh, bestoken. Zeker. Natuurlijk Zandvoort. Hè? Want zo heet, uh, zo heet de club Natuurlijk Zandvoort. Ja, Natuurlijk Zandvoort. Uh, Natuurlijk Zandvoort. site gmail.com. Klopt. Dus uh, nou, dat gaat goed komen. Dankjewel. Hartstikke goed. Bedankt. het radiostation dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. We're dancing baby. Under open skies. My heart is crazy. It tells me you're oh, the one I should run. And the feeling goes on. Yeah we fly into the night and fight break of dawn. Goose Als je mag zelf vertellen wat voor muziek dit was. Uh, dit was Lost Frequencies. Oké, okay, dan weten we dat ook weer. Als het goed is gaan wij praten met Bart Botschijver. Goedemorgen. Ik hoor nog niks, maar ergens zit die aan de lijn als het goed is. Je had hem toch net wel. Nou, probeer het nog maar een keer. Dank u wel. We gaan uh, weer proberen om uh, samen met uh, Bart Botschijver te gaan praten over het feest in Oud-Noord. Uh, de jaarlijkse rommelmarkt die uh, uh, plaats gaat vinden. En we zijn al zeer benieuwd wat daar allemaal gaat gebeuren in die, uh, in die wijk. Thomas Druk met uh, de knoppen. Ondertussen kijken we even over de schouder van Marcel Busje mee naar uh, Via Play. En Marcel is natuurlijk helemaal... Uh, in de mood van dit weekend. Het, race, het racecafé is natuurlijk ook het hele weekend weer open. Uh, de tafels die zijn alweer uh, gereserveerd. Over 16 minuten gaan wij uh, naar de tweede deel kijken van de Grand Prix van Italië. Waarschijnlijk een voorbeschouwing van de Formule 2. Lukt het een beetje, Thomas? Uh, nog een het nog een keer proberen. <coughs> <tus> lukt het? Nou, de tweede poging met de bad botschuiver. Goedemorgen. Ik hoor hem niet. Ik zou zeggen zet maar een muziekje op, Thomas, en dan kunnen we tussendoor even proberen of het lukt.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 wel te lukken. Nou, Oké. Okay. Kijk. Ben? Ja. Ja. Hé, hey, nou een hoop... Ja, uh, dat uh, <laughs> was even moeilijk, hè? <laughs> nou, het is toch weer uh, helemaal goed dat Thomas dat weer uh, voor elkaar heeft gekregen. Waarvoor dank. goed. We gaan praten met Bart Botschuiver. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, um, de rommelmarkt in Oud-Noord, uh, mag ik het ja. zo wel noemen? Ja, ja. Ik, had, ik vind rommelmarkt en feest, maar ik, als ik daar voorbij. Nee, vind... het is geen, nee, het is geen feestmarkt. <laughs> het is echt een rommelmarkt. Vroeger hadden we feesten. Nu hebben we wel een rommelmarkt en morgen een kinderspeeldag. Ah, oké. Okay, dus het is uh, niet meer een grote tent met een hoop muziek. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En de, de rommelmarkt. Toekomstplannen? Maar... Ja. Is is dat een beetje gestorven? Want het was altijd wel, uh, wel een hele een buurtfeest. Ja, uh, kijk, uh, de grote organisator van toen, Wim van Egdom, ja, die is ons, uh, helaas ontvallen. Ja, ja, ja. En hij was al verhuisd vanuit de buurt natuurlijk, dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje naar de achtergrond gerund. Ja, ja, dat is eigenlijk uh, elk jaar wat minder geworden en we deden natuurlijk een grote barbecue en uh, muziek in de tent en. Ja. Nou, er was de animo op een gegeven moment een beetje van weg. Ja, ja, maar nu uh, hebben jullie wel uh, de rommelmarkt. Ja. En uh, wie, wie doen ja. er allemaal mee met uh, de rommelmarkt? Uh, er staan een, een paar buurten maar ik zie uh, vandaag, uh, vandaag zie ik toevallig een hoop mensen van buiten. Buiten, buiten de buurt? Ja, ja. ja. En, en die, die mogen ook spulletjes verkopen? Ja hoor, het is een, het is een vrijmarkt. <laughs> een soort vrijmarkt, ja. Hey, ja, hoe heb je die georganiseerd ramen. dan? Uh, gewoon met Peter Verzwijverde samen hebben we het opgezet. De vergunning aangevraagd bij de gemeente. Om vier straat af te mogen sluiten. En uh, overal bekendmaken dat we uh, een rommelmarkt hebben. Ja, want je hebt ook mensen van buitenaf. Zeg je dan, uh, die moeten natuurlijk ook een. Uh... Ja, ik, ik heb twee uh, pagina's. Uh, meutersleuk en leuk en, oh, en Dat okay. soort dingen. Dan kun je dat op bekendmaken. En veel op Facebook, dus social media is natuurlijk ideaal, dat we daarbij. Er, uh, ja, ja, en dan uh, komt de bekendheid zelf wel. Ja, ja uh, en kijk de bekendheid hebben we aan een kant wel, want het is de twintigste keer dat we het doen, ja, geloof ik. Ja, geloof ik ook wel, ja. De mensen vragen op Koningsdag van uh, wanneer doen jullie het? Dus ja, uh, ja, ja, ja. ja. Hé, <laughs> hey, de, de rommelmarkt is in uh, de potgietenstraat neem ik aan? Ja, uh, ja het is uh, een stuk potgietenstraat uh, te kaart op zon. Een stukje de kostenstraat, een stukje gz straat Kijk, de bedoeling is eigenlijk ooit is alle straten vol te krijgen, maar. Nou ja, als je, dus, je, je... Je noemt nou al drie stukken straten op, die toch niet de kleinste zijn. Nee, maar dat, dat, dat, dat sluit natuurlijk allemaal aan op het Theaterbasis. Ja. En, en, wat, en wat ik... Ik heb het? nou een... Ja, ga je gang. Een groot, ik heb nou een grote tent aan op het Theaterbasis. Dan gaan we straks uh, multicultureel culinair doen. Oh, dat is ook wel interessant. Ga je daar, kan je daar komen eten? Ja, ja. ja, ja. de buitenlandse uh, mensen die hier in de wijk wonen, die uh, hebben gevraagd of ze eten willen maken uit hun eigen land. Oké. Okay. En dat de mensen dat kunnen proeven. En dus iedereen en heb, die, uh, die in de buurt en buiten de buurt woont, die kan even bij jou in de tent een, een hapje komen eten. Ja, die straks op de markt loopt en uh, zeg maar om 12 uur gaan we met het multicultureel beginnen. En uh, de mensen die die trek hebben om dat te proeven, die kunnen bij mij muntjes kopen. En dan gaan ze met muntjes betalen en de mensen krijgen na het eten, krijgen ze muntjes terug, uh, krijgen ze er geld voor. Oh, okay, ze ja. geen onkosten te maken, wij betalen de onkosten. Dat is een prima systeem. Ja, de mensen zijn er ook heel blij mee. Ja, dat kan ik, dat kan ik me voorstellen. Wat is er nog meer te doen op de markt? Uh, ja, eigenlijk op de rommelmarkt zelf niks, maar morgen hebben we dan uh, kinderspeggeldag, hebben we de skelterijs en springkussels en... Sp en spelletjes voor de kinderen. Zo, dat is ook voor de, dat... De buurt, voor de buurtkinderen of mogen we, uh, buiten de buurt ook mee? Nee hoor, nee, want kijk, vind het jammer dat de vergunning van de gemeente zo laat binnenkwam, want ik wou flyer op de scholen, Nou, de scholen waren opgesloten toen ik de vergunning binnenkreeg. Ja, die zijn met vakantie. <laughs> ja, maar ja, kijk, als ik de uh, voordriep al rond had gehad, dan had ik uh, posters opgehangen op school. Ja, ja, ja. ja. Kijk, en uh, ik zit nu elke dag op Facebook dat uh, de kinderen nog twee dagen de tijd hebben om in te schrijven. En, en heb je daar een spons op? Ik heb nu, uh, zeg maar, uh, twintig kinderen. Nou, zo leuk. Ja, ja, ja. Het is de tweede keer dat we het doen, hè. Rees, die voordelen altijd uh, buikwaaien. Ja, ja, ja, <laughs> buikwaaien. Ja, ik, zie, en, uh... ik zie hier buiten een heleboel kinderen rondlopen. Ik zal het daar even laten vallen straks. En, ja. uh, dat geldt dus nu ook. Uh, iedereen die uh, dit hoort. Uh, kinderen mogen morgen meekomen doen uh, ja. in Oud Noord. Tussen de 5 en 12 kunnen ze met mij opgeven. En jij bent er aanwezig als, uh, als herkenbaar van hier moet je opgeven. Ja, ja, ja. ja. mijn telefoonnummer uh, staat sowieso ook op Facebook vermeld. En nou ja, jullie hebben mijn nummer ook, mag ik je ja. noemen. Dus uh, als de kinderen zeg maar, genegen zijn om mee te willen doen, dan... Uh... Nou ja, mochten de kinderen of ouders luisteren die uh, graag hun kinderen morgen willen laten spelen in, uh, in Oud-Noord. Het nummer van Bart is 06-21-21-6265. Klopt helemaal. Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, nou... Het is van 12 tot vijf. Ik heb drie klassen. Meisjes en jongens van 5 tot 8 en 9 uh, tot 12. En er uh, wordt een skelterparcours aangelegd hier ook. En dan gaan ze mogen ze Nou ja, Het is nu nog droog en het blijft ook droog. En morgen wordt het hartstikke mooi weer. Dus ik denk dat jullie Ja, droog en, uh, is het. Een goed weekend te voet. Ja, dat betreft hebben we geluk. Gisteren ja, uh, ja. met de tent opgebouwd, was iets minder. <laughs> ja, dat heb ik, dat heb ik gezien. Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk uh, werd het toch weer redelijk weer in de middag. En ja, ja. Uh, als het zo doorzet, dan hebben jullie in ieder geval goede temperatuur. En morgen ook het zonnetje erbij. Dus dat, dat moet ja. wel goed komen, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Oké, dan wens ik je heel veel plezier met uh, uh, de rommelmarkt en de kinderspelen ja. voor morgen. Hey, dank uh, je wel. Volgend jaar weer? Ja, ja zeker weten. Oké, okay. veel plezier, Bart. <laughs> ja, dank je wel, Ben. Dank je wel. Ja, Oké, okay. hoi hoi. Ik bevuur, jij bent water... Et comme toi je suis fou prêt comme pur ni te blâmer et toi veux-tu vers salut comment tu t'appelles c'est ça mon nom c'est Leila tu es parfait pour moi moi moi moi un de trois et hier ce soir fait mais rien au revoir on oh, nee. Meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, ik kan de lang hoy lang. Na deze uh, enthousiaste rommelmarkt van Oud-Noord gaan we door naar Carina Vere. Carina Vere is op stap geweest met een vogelaar in, uh, in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ze is begonnen uh, in, bij Parnassia en ze gaat zo met deze uh, vriendelijke vogelaar uh, door Pint. Het is van tevoren opgenomen. Thomas, we gaan het afspelen. En hij kijkt weer als een vraagteken, dus waarschijnlijk gaat dat uh, ook wat problemen opleveren. Ja, daar is ze. Het is nu tien over zes en ik ga zo richting Parnassia. De slagbomen gaan daar open zodra de zon opkomt. En dan uh, gaan we met een vogelaar gaan wij op zoek naar... Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet het eigenlijk niet. Ik laat me verrassen. Goedemorgen. Ik zie de auto dagje in de natuur al staan. Lars stapt uit... Met een enorme verrekijker om zijn nek. Hoi, hey, goedemorgen. Kijk eens. Oh, dank je. Ik krijg nu een grotere verrekijker om mijn nek. Ik had zelf een heel kleintje bij me. Maar dit is natuurlijk veel beter. Er staan al auto's op de parkeerplaats. Uh, nou, Lars zegt dat zij al eerder naar binnen mogen... omdat zij voor onderzoek uh, vogels gaan vangen... Wat doen ze dan eigenlijk? Ze vangen ze en ze meten de vleugels en ja, dat dus, soort dingen? Uh, trekvogelonderzoek. Dus ze vangen de trekvogels en die krijgen een ringetje als een soort paspoortje. En dan wordt er allemaal data afgenomen. Dus gewicht, uh, hoeveel vet ze hebben, maten. En zo wordt er uh, onderzoek gedaan naar die trekvogels. En daarna laten ze wel weer vrij. En daarna mogen ze weer gaan. Ja, dus oh. zitten, een tien minuutjes zitten ze daar vast en dan uh, gaan ze weer. Ja. Vangen ze ze dan met zo'n net? Met uh, staande netten tussen de ja. struiken waar ze dan invliegen. Ja. Ja. Oh ja, dat heb ik eerder gezien in uh, Skagen. Helemaal oh, noord... Ja. Denemarken. Ja, klopt, daar is ja. het ook. Ja, die, uh, die, uh, dat account dat volg ik ook. En dan is het wel interessant wat daar voorbij komt. Klopt, ja, veel mooie veel mooie vogels. Ja. ja. Nou, gaan we op pad. Ja, precies. Leuk. Het is nu een hele mooie ochtend voor vogeltrek, want het is windstil. Dus uh, de vogels hebben geen tegenwind, dus die hebben veel getrokken. En je hoort hier nu wat vogels om ons heen roepen, wat meesjes, heggenmussen. En veel van die kleine zangvogels, dat zijn uh, nachttrekkers. Dus die zijn vannacht, hebben ze allemaal naar het zuiden gevlogen. En die komen nu naar beneden voedsel zoeken en die gaan vanmiddag ook slapen. Dus vandaar dat je ook echt wel s ochtends vroeg bij moet zijn. Uh, maar die vogels zijn nu allemaal naar elkaar aan het roepen, want die hebben solitair vliegen ze s'nachts. Uh, maar nu is uh, zo overdag, dan komen ze graag in groepjes bij elkaar. Want dan werken ze in teamwork samen. Dan zitten ze in een vlokje, zoals het heet. Dus een groep vogels zit dan hier in de duin. En die zijn dan rustig voedsel aan het zoeken. Maar komt er dan een roofvogel langs, dan waarschuwen ze elkaar oh. allemaal. Want ze hebben allemaal dezelfde vijand. Maar ze hebben vaak wel een beetje ander voedsel. Dus je ziet vaak ook een groep met allemaal gemixte vogels. Dus mezen, specht, kanijntje gaat hier voorbij. Ja. Dus, uh, dus dat is ook een beetje waar, uh, waar we naar op zoek gaan. Van die gemixte groepjes vogels ja. in de duin. Leuk. Nou, ben benieuwd. We zien inderdaad de konijntjes al uh, voorbij huppen. Ja, dat is zo. eerste fiets. Oh, en dan komt al een fietser. Wat doe je dit nu eigenlijk al? Um, ja, vogels kijken doe ik echt uh, vanaf mijn geboorte ongeveer. Dus mijn vader is ook een uh, vogelaar als hobby. En die nam mij in de kinderwagen al mee. Dus ik kon ook nou. geen kant op in de kinderwagen. Ik moest ook mee. <laughs> en dan een kijkertje kreeg ik om. En dan uh, op pad om vogels te kijken. Wow. En het is voor mij begonnen, kijk, je hoort hier links hoor je allemaal vogeltjes zingen. Dat is het enige stukje van onze duinen waar het altijd voor is, waar de vogels altijd zingen. En dat komt omdat daar dat vogelringstation is en daar gebruiken ze die geluiden om de vogels mee te vangen. Ah. Dus daar hoor je altijd vogelzang. En toen ik als kleine jongen mee met mijn vader ging vogels yeah. kijken, nam hij me ook mee naar dat vogelringstation. En toen stond ik dus als kleine jongen met die vogels al in mijn handen. En dat is een beetje waar de liefde voor vogels dan ook voor mij is ontstaan. En dat is nooit meer weggegaan. Ja. Nou, ik snap het helemaal. En hoe is het nu met de vogel? Want ik hoor door de klimaatverandering dat de vleugels korter worden. Uh, ja, Dat ze toch wel uh, significante uh, veranderingen zien. Hè? Ja, er gebeurt van alles met de uh, vogels. Dus je merkt het ook aan de, aan de vogelpopulaties in Nederland. En door de klimaatopwarming merk je dat de uh, vogels... Uh... ...vanuit het zuiden meer deze kant op komen. Dus uh, waar vroeger de hop- of de bijeneter echt soorten van het uh, Midden-zeegebied ...die worden steeds vaker uh, in Nederland gezien. Maar ook bijvoorbeeld uh, de grote zilveruiger die misschien veel mensen wel kennen... ...die hele witte rijger. Ja, ja. Die is eigenlijk ook pas een jaar of veertig is die in uh, Nederland echt opgerukt van het zuiden... ...en steeds meer uh, deze kant op gekomen. Dus door die klimaatverandering uh, merk je echt wel dat er andere vogels deze kant op komen... En andere vogels die we hier vroeger uh, hadden broeder, die gaan meer naar het noorden. Ja, ik uh, was net in Groningen en daar uh, zag ik heel veel kievieten. Echt wolken kievieten. Ja. Dat deed mij wel goed. Ja, dat zou je dan uh, denken van, oh, dan gaat het toch goed met de kieviet. Maar met de kieviet gaat het ontzettend slecht in Nederland. Die neemt echt heel snel uh, af. Ja. Uh, door, uh, door meerdere oorzaken. Maar onder andere omdat boeren zijn veel overgegaan van uh, kruidrijke graslanden met veel insecten. Op het Engels rijgras wat voedselrijker is ja. voor, uh, voor het vee en daardoor hebben de kievieten geen voedsel meer en uh, neemt de broedpopulatie heel snel af in Nederland en de kievieten die je nu ziet dat is de najaarstrek die komen al vanuit het noorden vanuit het oosten komen die deze kant op om hier te overwinteren omdat in het noorden gaat het uh, straks sneeuwen kunnen ze geen voedsel oh, ja. vinden dus vandaar dat ze alvast deze kant op komen dus vandaar dat je de kievieten nog steeds ziet maar ondanks dat het er nu veel zijn gaat het met de broedvogelpopulatie uh, gaat het heel slecht. Hmm. Dat is niet best, hè? Nee, helaas. Maar ja, wat kunnen we daaraan doen? We moeten eigenlijk weer die kruiden rijke uh, velden gaan creëren. Ja, hè? precies dat en ook uh, later, later maaien dat de jongen een uh, kans Juist. hebben. Ja. En er zijn ook wel uh, boeren met echt een goed uh, groen hart die daar, uh, die daar aan mee willen werken en soort als de grutto, tureluur, kieviet mm -hmm. uh, willen helpen omdat die uh, op ja. hun land kunnen broeden. Dus dat wordt wel gedaan. Er zijn nog subsidies voor. Ja. Maar goed, dat zijn enkele boeren in heel Nederland. Mm -hmm. Dus uiteindelijk gaat het uh, met die soort wel nog steeds heel slecht. Ja. Ja, dus hier voor ons vliegt de, de boomleeuwen. Ik hoor hem een beetje roepen. Ze zijn met z'n tweetjes. Vrij dikke vogel met een heel kort uh, staartje. En links van ons weer af en toe de winterkoning nog zingen. Die zingen in het najaar nog steeds. Hey. Die winterkoning, net als het roodborst bijvoorbeeld, die wil in het najaar ook zijn eigen territorium nog steeds in de winter. Wow. Dus vandaar dat hij dan nog aan het uh, zingen is. Ja, maar die gaat uh, niet uh, het land uit. Uh, er komen uh, in de winter winterkoninkjes vanuit uh, soms zelfs vanuit IJsland aan toe komen hierheen. Zo. Maar ze blijven ook hier uh, hangen. Dat uh, is toch het dus kleinste vogeltje? Kan, ja, klopt. Het ja. is het kleinste vogeltje, maar die, ook die kunnen uh, dat is 5 gram wegen, hij ongeveer. En dat Och. komt dus van IJsland dan gewoon, we van uh, IJsland. Ja. Jeetje, hoe doet hij dat? Op de thermieken? Nee, dat kan nee, niet zo nee, hoog. Nee, dat is voor de roofvogels. Dat is voor de roovogels. Nee, wat die uh, kleinvogels doen en ook veel andere grote vogels, is dat voordat ze gaan vliegen, dan uh, gaan ze opvetten. Ze dus gaan ze heel veel voedsel uh, verzamelen, heel veel eten. En dan kunnen ze echt verdubbelen in het lichaamsgewicht, dus allemaal energie wat ze opbouwen. En dan gaan ze dus gewoon uh, vliegen. En terwijl ze vliegen, nee. kunnen ze dan onderweg uh, dat, uh, uh, dat vet uh, opgebruiken. En ze wachten natuurlijk wel tot de omstandigheden gunstig zijn. Dus bijvoorbeeld yes. vogels vanuit Scandinavië wachten op noordenwind... tot ze richting Nederland gaan vliegen. Want dan hebben ze veel minder energie nodig om hier te komen. Maar ze kunnen niet tussendoor even ergens even op gaan zitten? Als ze over zee vliegen niet. Nee, nee. Dat dus moeten ze in één keer uh, doen. En nee. je uh, ziet ook wel... Uh, kijk, als ze daar vertrekken en het is noordenwind... dan kan het ergens overwege zee kan het natuurlijk omslaan. Zuidenwind, uh, ja. regen, storm. En als dat gebeurt, dan heb je ook wel eens dat de vogels gewoon niet halen... dat ze in zee uh, storten. Oh, omdat ja. ze niet genoeg energie hebben. Ja. We hoorden net weer een, uh, een zwart kop. Nou, die heb ik echt nog nooit in het echt gezien. En ondertussen pak je dan meteen je telefoon erbij. Waarom? Ja, dus af en toe voer ik uh, wat in. Er is een website, dat heet uh, waarneming.nl. Oh ja. En daar uh, wordt alles gemeld wat wordt mm -hmm. gezien. En dan kan er ook echt wat met die data worden gedaan. Dus dan ja? kan de vogeltrek ook een beetje een kaart worden gebracht. En je hoort... Inderdaad, de zwartkop, die tikken maken hier voor ons weer wat hoger geluid als de hegemus. En die vogels die zijn nu echt naar elkaar aan het roepen. Dus in het voorjaar dan zingen ze. En die zang is voor het vrouwtje natuurlijk, maar ook om een territorium af te baken. Dus dan jagen ze eigenlijk de andere vogels weg. Terwijl nu doen ze contactroepjes zoals dat heet. Dat is veel korter, ook lijkt ook veel meer op elkaar. Maar dat is juist een sociaal geluid om die groepjes te vormen. Ja. Dus in het voorjaar is het geluid echt bedoeld te wegjagen. En nu is het groepjes vormen om dan in teamwork hier samen juist. te eten. Dus dat is wel Mooi. leuk om dat nu te horen. Heel mooi. En vogels kijken is eigenlijk vooral vogels luisteren. Dus als mm. ik hier loop en ik vooral heel veel aan het luisteren, wat hoor ik allemaal. En dan hoop ik iets leuks ertussen te horen. Nou, jij kan niet anders meer, denk ik ook. Nee, klopt. Dat gaat niet meer uit. Dus als ik door een vriendin door de stad loop, dan hoor ik nog steeds alle vogeltjes uh, ja. fluiten. Dat, dat gaat niet meer uit, nee. Hier komt ook een vroege vogel op de fiets. Ja. Hm. En we zien daar alweer uh, een hert. Ja, dus gelukkig is de hertenpopulatie hier nu wel uh, flink minder. En daarom zie je nu ook weer veel uh, bloem hier staan. Ja. Dat is wel een groot verschil uh, als je kijkt naar de Amsterdamse waterlijnduinen, waar nog steeds heel veel herten zitten. Ja, zeker. Want uh, je zegt net, het beheer doet hier ook veel aan, hè? Ja. Om uh, het aantal planten of de flora te laten variëren, toch? Klopt, zeker. Want uh, je hebt uh, hier net in noorden heb je ook uh, tatenstiel, de hooghoofd van de stoot mm -hmm. en er veel stikstof uit. En dat stikstof, dat zorgt ervoor dat eigenlijk het hele duin uh, dichtgroeit. Ja. En het grootste probleem erin in is dat je allemaal dezelfde planten krijgt. Dus uh, brandnetels, bramen, duinerschuiken. Um, waardoor veel insecten die juist van die bloemen houden, van armere gronden, die verdwijnen. En dan verdwijnen ook weer de vogels die die insecten eten. Dus vandaar wat ze hier doen is af en toe uh, helemaal de grond afplag, Helemaal kou maken, de bodem weer voedselarm maken. Mm. Zodat daar die bloemen gaan uh, bloeien. En uh, die insecten weer terugkomen en de vogels hier blijven. Dus uh, op die manier doen ze dat beheer hier. En dat zie je bijvoorbeeld mooi met het uh, vogelmeer ook. Waar heel veel katten staan, die paarse bloemen uh, Is het helemaal gekleurd? Ja. Maar ook de Parnassia bijvoorbeeld, dat soort soorten. Die van zijn arme bodem houden eigenlijk dreigen te verdwijnen door, door het stikstof, maar door het beheer hier toch nog kunnen, kunnen bloeien. Ja. Ik heb eigenlijk de Parnassia nog geen enkele keer in het echt gezien volgens mij. Ja, die gaan we zeker tegenkomen. Wow. Er staat veel in bloei bloeien bij het vogelweer. Het is een beetje zoals de Edelweiss, ja. dat je ook blij bent dat je de Edelwijs ziet. Ja, het is ook echt een hele mooie bloem, mooi wit met gouden meeldraad binnenin. Mooi om te zien. En typisch voor de duin. Dit is ja. wel een mooi uh, stukje voor vogels. Want je ziet hier die uh, struiken met mm -hmm. allemaal rode besjes erin. Dus het is heel voedselrijk. Dus dit zijn van die plekken waar vaak heel veel vogels zitten. En je hoort hier zo'n hoog Weet? Ja. Yeah. En in het voorjaar, als we zo'n zinger zou je hem waarschijnlijk wel herkennen, want het is in zijn eigen naam: Chip Chalf. Oh ja. Yeah. Nu doet hij dus alleen maar zo'n kort weet. Weet? Dat is een uh, contactgroepje. Dus dat is veel lastiger te onderscheiden dan uh, in het voorjaar. En, nu zijn ze, en je hoort hier meerdere roepjes. Dus ze zijn hier, echt, hier is ook zo'n groepje gevormd. Ja. En als ze zo'n groepje hebben gevormd, dan blijven ze ook naar elkaar roepen. Want dan weten ze een beetje van elkaar waar ze zijn. Blijf bij elkaar. Af en toen zie je wat, uh, wat ja. vliegen. En zo volgt ze elkaar allemaal en dan gaat zo'n vlokje zo door het duin heen. En wanneer stopt dat dan, die samenwerking? Dus uh, ze gaan nu voedsel zoeken en dan gaan ze smiddags uh, slapen. Dus zitten ze hier gewoon op het dak, ogen dicht uh, te slapen. En dan vaak s'avonds uh, worden ze nog even actief om voedsel te zoeken. En dan in de avondschemering gaan ze weer verder. Dus dan gaan ze weer uit elkaar, vliegen ze solitair verder naar het zuiden. En dan gaan ze morgenochtend weer nieuwe vriendjes zoeken. Ah, slim zijn ze toch. We <lacht> lopen even naar het Spartomeer. Kijken wat daar allemaal op het water zit, of om het water heen zit. Dat is een mooie kijkwand. Ja, een hut hebben ze er recent uh, Een hut gebouwd. zelfs, ja. oké. Okay. Ja, er was eerst een kijkwand. Er was eerst een kijkwand, maar ze ja. hebben daar recent, uh, deze zomer, een hut neergezet. En uh, het leuke van het Spartelmeer is, er zitten meestal minder vogels op het Vogelmeer uh, waar we zo heen lopen. Maar, voor de hut van het Spartemeer daar ligt een slikwandje, slikrandje. En dat slik, dat is een plek waar steltlopers oh ja. voedsel komen zoeken. En die steltlopers zijn nu ook op doortrek. Ja. En dat is een plek waar die soms even komen uitrusten en voedsel komen zoeken. Oké, okay, hebben we hier dan wel eens uh, de klut. Is dat dan ook een steldloper of uh, net niet? Ja, de kluut is een steldloper, zeker. Ja. En die staat hier heel af en toe, maar die niet zo vaak. Wat we nu vooral voor steldlopers op Doortrijk hebben, zijn uh, de, de witgat, de oeverloper, de kleine plevier, de ruiter. Oh, ja. Dat zijn soorten die hebben in uh, Scandinavië of nog noordelijker hebben die gebroed. En die gaan nu richting uh, Afrika. En die zoeken dus uh, overdag niet de struiken op, maar dit soort uh, slikrandjes ja. waar die voedsel kunnen zoeken. Ja. En zij zijn ze nou ook alert op het feit dat wij hier zo aankomen lopen. Dat ze dan denken, nou, hé, hey, dus wat komt daar? Daarom is er echt zo'n wandje hier omheen gemaakt in de richting die hut. Dat je eigenlijk gewoon een beetje stilletjes die hut in kan lopen. Ja. En dat je ze niet uh, verstoort. Ja. En wat heeft hier gelopen? Is dat dan een, uh, een uh, hert? Of een paard? Uh, uh, ja, ik zie een paard en een paard. Ja, ja, Oh, samengezellig. Dus het paard is voor <laughs> ons uitgegaan naar het hert de andere kant. Ja, oh ja. Dus er lopen hier uh, allerlei uh, dieren. Ja, dat is het geweldig.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 Ventilair. Het voelt alsof ik rondvlieg, morgen doe ik het weer, weer, weer.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 Uh, nou, dat is weer een, uh, een stukje muziek. Weer door Thomas. Uit. Hoe heet het Thomas? Ah, dit is Anton. Hyperventilatie. Oké. Okay, nou, uh, Ik heb net een berichtje gekregen van Linda Oudendijk over uh, aankomende dinsdag 5 september. Dan is het in de blauwe tram, dat is naast de biep, een open dag voor de locomotief van 10 tot 12. Uh, is gratis. Maar wat houdt de locomotief nou precies in? Uh, je komt gezellig binnen en je kan je verhaal delen. Of luisteren naar andere uh, mensen en belevenissen. Een lekker bakje koffie drinken. Het is een uh, laagdrempelige beweging waar iedereen op zijn eigen niveau uh, wat kan doen. Uh, ene keer gaan we spelletjes doen, de andere keer een quizje of liedjes zingen. Uh, de vrijwilligers verzinnen allerlei activiteiten die er dan te doen zijn in de locomotief. En het is dus uh, aanstaande dinsdag van 10 tot 12 in uh, de blauwe tram, zeg maar, de locomotief. Kom gezellig langs, kopje koffie en uh, dan maak je er een gezellige dag van. Wij gaan zo naar het, het tweede uur en dan gaan wij praten met Marcel Buscher en uh, burgemeester Molenburg over uh, wat er allemaal gebeurd is en hoe, hoe leuk het was bij de Grand Prix. Carina Veren doet uh, deel 2 van de Vogelaar en als afsluiter praten wij met Martin Faber van Hotel Faber over de Open Monumentendag. Tot straks. Use so the let it go